een Klomp met het NOS-journaal. Honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion... hebben de Utrechtse baan op de A12 in Den Haag geblokkeerd. De klimaatgroep had opgeroepen om daar te protesteren... tegen overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen... zoals olie, kolen en gas... Honderden activisten lopen inmiddels over de Utrechtse baan... en vragen aandacht voor het overheidsbeleid... met kartonnen borden, leuzen en spreekoren. Vooraf was er veel te doen over de demonstratie... door de aanhoudingen van mensen die tot de actie hadden opgeroepen. In Den Haag zijn vanochtend drie minderjarigen aangehouden... na een steekpartij in de wijk Loosduinen gisteravond. Daarbij kwam een man van 39 om het leven. De drie die zijn opgepakt zijn twee meisjes en een jongen. Het slachtoffer werd gisteravond op straat gevonden... Daar werd hij gereanimeerd, maar eenmaal in het ziekenhuis overleed hij alsnog. Over een motief heeft de politie niets naar buiten gebracht. De politie doet uitgebreid onderzoek. In het westen van Australië is alarm geslagen voor radioactief gevaar. Er wordt gezocht naar een klein zilveren buisje... met de sterk radioactieve stof cesium-137. Het buisje van 6 bij 8 mm is onderdeel van een meetinstrument voor de mijnbouw... en raakte kwijt tijdens een transport... De afgelegde route van 1200 kilometer wordt nu uitgekampt. Mensen die dicht bij het buisje komen lopen kans op stralingsziekte. Wie het buisje aanraakt kan brandwonden oplopen of ernstiger gewond raken. De Belarussische Arina Sabalenka heeft het Australian Open gewonnen. Ze versloeg Jelena Ribakina uit Kazachstan in drie sets 4-6, 6-3 en 6-4. Ze benutte na bijna 2,5 uur tennissen haar vierde matchpoint en pakte zo haar eerste Grand Slam titel uit haar carrière. De speelster uit Minsk deed in Melbourne mee onder neutrale vlag vanwege de betrokkenheid van Belarus bij de oorlog in Oekraïne. Het weer droog met wolkenvelden, maar af en toe komt de zon er door. Het is zo'n 4 graden. Morgen wat zachter en af en toe wat lichte regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ADB.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Hij namens Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Core Draaier. Daar bedankt hem hartelijk voor. En als opening hoorde u natuurlijk ons herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met een beetje nog wel oud. Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie, oud-Hollandstalige muziek. Er We hebben weer een paar leuke plaatjes voor u meegenomen. Ook plaatjes die je af en toe wat vaker voorbij hoort komen. Waarom? Omdat ze gewoon leuk zijn... Met dat heel veel mensen te zeggen. Maar ik vind het zo leuk. Kun je volgende week weer draaien? Nou, bij deze doen we dat natuurlijk graag voor u, want het programma wordt gemaakt voor u. En we doen het niet voor onszelf, hè. BFM Zandvoort onderweg zometeen. Willy Derby. Oké, Kees Pruis komt eraan. Maar eerst de zanger Lubandi. Hij neemt in 1920 een nummer op. We gaan naar Zandvoort. Het lied wordt een evergreen. En zelfs aan het eind van de 20 20e eeuw is het nummer nog altijd bekend bij een breed publiek. En uh, ja, de meeste Zandvoorters en ook de oudere Zandvoorters, die kennen het nummer wel. U hoort hem nu. Lubandi met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 We gaan er zo goed bij de zin.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 Koos een prijster, de enue leidster van een kleine vrouw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 Mooie vrouwen die van grote heren vreugdobjecten zijn, gaan heel chic gekleed bij vijf o'clock die steppen. Maar een eerlijk arme zwoegster moet bij alles wat ze koopt, zich omdat het zo goedkoop is laten neppen. Dat liefde vrouwen rast, koopt alles eerste klas. dat slaapt in zij en dan de hoogstens op een stroommatras.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 voor de muziek van Willy Derby. Dat is Als ik groot ben, lieve moeder. En daarvoor hoorde u Kees Pruis met De Kleine Vrouw. En de volgende artiest is Leendert. U kent hem als Leen Jongewaard. Geboren in Amsterdam op 30 maart 1927. En overleden in Nice op 4 juni 1996... was een Nederlands acteur en zanger... die vooral bekendheid genoot door zijn optredens in de televisieserie... Ja, zuster, nee, zuster. Het uh, zwarte schaap met de vijf poten. en citroentje met suiker. En uh, door zijn vertolkingen van liedjes... Zoals in een rijtuigje op een mooie Pinksterdag. En Mijn Opa. En de volgende plaat hebben we vaker voor u gedraaid. Dat is samen met uh, Baantje, hè? de man die uh, wereldberoemd is geworden... Uh, bij het jongere publiek met de serie Baantje... die nog steeds regelmatig herhaald wordt op de televisie. U hoort Leen Jongewaard. Die is niet van Baantje, maar hij werkte wel samen met Baantje. U hoort u het nummer Vissen. Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder bloed in de darm.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 Einde wat ik nooit zou willen missen. Einde wat ik nooit zou willen missen. Vissen.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 Alle duiven op de dam, sjalalalie, sjalalala. Ja, die weten hoe het kwam, sjalalalie, sjalalala. Want ze zaten op je schoot, sjalalalie, sjalalala. En je hadt ze stukjes brood, sjalalalie, sjalalala. Als een droom keek jij me lachend aan, mijn hart ging sneller slaan.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 Ja, als het even kan, tja la Gaan we weer naar Amsterdam, tja-la-la-lie, tja de op het plek, tja la la Omdat we zo belundig zijn, tja-la-la-lie, tja la la la aan de Noordpool duren nachten lang Wel zo'n maand of zes Daarom wil ik daar van jou De eerste liedjes les Als we trouwen doen we dat Bij de Eskimo's Zes maanden in zo'n hut van sneeuw Dat is een hele poos Aan de Noordpool wil ik trouwen. Als de zon dan weer gaat schijnen, is de lange nacht voorbij Maar de liefde blijft voor altijd, bestaan voor jou en mij Want er staat een kleine wieg met lakentjes van zij. Want binnen een paar maanden komt er vast een baby bij Aan de Noordpool wil ik trouwen en een mooie ijs bouwen Vlak voordat de zon verdwijnt en de maan zes maanden schijnt dat weer Voor Lisette en de Telstars met Aan de Noordpool. Nou, de afgelopen dagen, de temperaturen. Ik ben nog nooit op de Noordpool geweest, maar als ik daaraan denk, denk ik aan kou. En dat was het zeker de afgelopen dagen. Behoorlijk koud was het, maar overdag weer zon. Maar uh, s'avonds en s'nachts behoorlijk koud. En voor Lisette en de Telstars hoor u Gert en Hermie met uh, de populaire plaat... Alle Duiven op de Dam. En nog een populaire plaat is uh, Meisjes met Rode Haren. Dat was de grootste hit van uh, Arne Jansen ooit. Het lied is een vertaling voor het lied. Met grote Hagen Gecombineerd door Manfred Uberdorter En Hans-George Moslunen En werd in het Nederlands vertaald door Pim van Zeil. Het nummer werd een jaar later gebruikt In de film Turks Fruit En in de top 2000 van Radio 2 Bereikte het nummer in de 2000 editie zijn hoogste positie met nummer 1038 En na 2008 verdween het nummer uit de lijst En in 2000 kreeg hij met terugwerkende Krachtig Gouden Plaat voor zijn single Nadat uit een hertelling bleek dat er 150.000 exemplaren van waren verkocht en ik denk dat het alleen maar meisjes waren die die plaat toen de tijd gekocht hebben. En misschien heeft u hem ook wel vroeger gekocht. U hoort hem nu, Arne Jansen, met meisjes met rode haren. Meisjes met rode haren. Die kunnen kussen. Dat is niet mis. Meisjes met rode haren. Je haren, kunnen je zeggen, wat liefde is. Ja, ja, ja, meisjes met rode haren, kunnen je zeggen, als je ze kent. De grote liefde, voor altijd best. Toen ik daar lag, op mijn balkon. Zag ik haar liggen in de zon. Ze was heel mooi, ja dat is waar. Ging snel voorbij. Het lag aan haar, echt niet aan mij. Ze was heel mooi, ja dat is waar. Maar het moest. Yeah, yeah,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 Visser moet varen, dat is zijn beroep. In de zucht. De kinderen daaronder moeten lijden. Zij alleen dragen het lief, want wij weten hoe het gaat. Als een mamby op een papie voor goed het huis verlaat. Blijf dus voor de kindertjes steeds bij. een je wend toch nooit meer aan een ander, want geen mami of papi valt voor een kind zo zwaar. Blijf dus samen voor de kinderen, voor altijd bij elkaar. Wanneer het huwelijksbontje. Opeens dreigt te vergaan Omdat vader en moeder Elkaar niet meer verstaan Dan wil men uit elkander Niet denken aan beraal Dat de later zeker komen zal Men breekt de eet van trouw Maar vergeet toch nooit wanneer de onderscheiden, scheiden. Dat de kinderen daaronder moeten lijden. Zij alleen dragen het alleen. Want wij weten hoe het gaat. Als een mamie of een voor voorgoed het huis verlaat.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 Baby, B Ja, dat was Tante Leen. Na de 40 is ze pas begonnen met carrière maken. Daarvoor was ze garnalenpeller. En nu hoorde Tante Leen met Scheiden. En daarvoor hoorde u Max van Praag en Willy Alberti met Als de Zuidwester loeit. En de volgende artiest gaat er niet zo goed meer mee. Hij is behoorlijk op leeftijd. En uh, hij heeft nog, uh, vorig jaar was hij nog aan het optreden. En dat ging goed. Mits hij natuurlijk uh, in een, uh, op een rollator of op een rolstoel, in een rolstoel zat. Want ja, de man uh, heeft uh, ja loopt een beetje op zijn einde. Rob de Nijs daar hebben we het over Robert Rob de Nijs geboren in Amsterdam op 26 december 1942 is een Nederlandse zanger en acteur en hij is uh, gestopt met uh, de carrière aan het zingen want ja het ging gewoon niet meer hè dus, uh, hij was nog in uh, 2009 was hij uh, eregast bij de Toppers en in 19 uh, Nee, niet 19, maar 2012 kreeg hij als eerste artiest een eigen portret in Carré. Het portret is geschilderd door Dora Carpentier. En in 2018 ging de documentaire niet voor het laatst in première. Waarin regisseur Leon van Donschot het leven en werk van de uh, de Nijs portretteerde. Ja, hij hebben een heleboel grote hits gemaakt. En een mindere grote hit, maar wel een bekende hit bij mij. Uh, bij mij in ieder geval toen ik nog heel jong was. Toen ik nog een snotneusje was. Uh, is, uh,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 Die ons de weg naar hamelen vertellen meneer? niet. Die ons de weg naar hamelen vertellen meneer? niet.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 Kunt u ons de weg naar Abel vertellen meneer en witte En en alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik zat eens in het park op een bankje terwijl vlak naast me een show vol een vent zat een maar toch kon je zien dat hij wel eens betere dagen gekend had ik vond hem, ik weet niet waarom interessant en ik raakte zo met hem aan bomen de zwerver dat was, hij vertelde me toen hoe of wie zo ver was gekomen ik was altijd een dromer, een stuk optimist Van eenzaamheid hield ik en zwijgen Ik droomde de wereld zoals die niet is En zoals geen mens die zal krijgen En toen ik tenslotte de werkelijkheid zag Wou ik er mijn droom niet voor geven Zo werd ik een onbruikbaar, onpraktisch fantast Die nergens voor verdeugde in het leven Nou zwerf ik en ik leef van een droge korst brood maar als ik een smaak ben vergeten, zeg ik bij mezelf, die oesters zijn best. Die shemfie was heerlijk bij het eten, dat is wel suggestie, dat ben ik met u eens. Sprak hij met een lach in zijn ogen, maar ach, als een ander van oesters vertelt. Hoe dikwijls is dat niet gelogen, ik slaap voor een stuiver bij het leger des heers. Want ik heb geen bed en geen woning. Maar het prachthuis dat ik in gedachten bezit. Lijkt wel het paleis van een koning. Ik weet dat mijn huis maar een luchtkasteel is. Geen dak en geen vloer en geen muren. Maar ik heb nog geen last dat mijn grootsteentje lekt. En ik heifeltjes krijg met de buren. Ik ben er alleen want geen vrouw deelt mijn lot. Maar ik broom de schoonste der vrouwen. Zij zweeft voor mijn ogen in zijde gehuld. En toch is het mens nooit verkouden. Ik weet wel, zo'n vrouw noemt me nooit lieve vent. Maar ook niet meer stuk salamander. Ik weet wel, zo'n vrouw kust me nooit op mijn mond. Maar zo'n vrouw ook kust nooit een ander. U lacht. Want uw woning is echt en gaat nooit als een fata morgana verloren. En echt is uw fortje, maar ik ruil liever niet. Ik kan het gerammel niet horen. Uw vrouw is ook echt uit de brandbeer mee. Geen echte vrouw is te vertrouwen. En straks als u oud bent en u walgt van de boel, heb ik mijn illusies bewezen. Zoiets toch te wagen Blijf van me af Zou je dat eerst niet even wagen? Blijf van me af En zit me toch niet zo te kleren Blijf van me af Probeer een ander te versieren Met een oude bier je interesseert me toch geen zier en jouw gedachten zijn niet luis dus hou oh nu maar je man nu thuis. Blijf van me af. Hoe durf je zoiets toch te wagen? Blijf van me af. Zou je dan eerst niet even vragen? Blijf van me af Er zit me toch niet zo te klieren Blijf van me af Probeer een ander te versieren Je bent een ouderwetse vier, je interesseert me toch geen zier. En jouw gedachten zijn niet pluis. dus hou nu maar je handen thuis. Blijf van me af. Hoe durf je zoiets toch te wagen? Blijf van me af. Zou je dat eerst niet even vragen? Blijf van me af En zit me toch niet zo te klieren Blijf van me af Probeer een ander te versieren Blijf van me af Hoe durf je zoiets toch te wagen? Blijf van me af Zou je dat eerst niet even wagen? Ja, dat was muziek van de Agena's met Blijf van me af. IFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, autolonstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld op Kort Draaier. Daar bedankt hem hartelijk voor. En een uurtje is kort, maar niet getreurd. Uiteraard volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Dus als u het nogmaals wilt beluisteren, of het een stukje gemist heeft of u vond het gewoon erg leuk, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En uiteraard bedankt nog eventjes Kort Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En uiteraard ben ik er volgende week. Week, zondag weer tussen 9 en 10 met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Voor nu, ik wens u nog veel plezier. Zometeen uh, CFM Jazz. En ik heb nog een paar leuke plaatjes, onder andere deze dame, Dorothea Margaretha Scholte van Zwieteren. Beter bekend onder haar artiestenaam Teddy Scholte, geboren in Den Haag op 11 mei 1926. En al daar overleden op 8 april 2010 was de Nederlandse zangeres en presentatrice. En ze won in 1959 als tweede Nederlander het Eurovisie Songfestival met het lied Een Beetje. En nu hoort u nu. Ik wens u nog een fijne zondag. En ik zeg tot ziens. Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn. Goed of slecht, maar echt.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 Dat wordt veel net zoiets als Paust en Greetje, met randje woetjes in een klein kafetje en slenteren in de maneschijn met rozen geur en kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw, je fluistert mond aan mond. Ik zweer je, eerige en een beetje verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam.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 Een beetje...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 naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Dag, mevrouw Van Voort, hebt u het al gehoord? Nee. Hendrik Haan uit heb Kolgaandezaan hebt de kraan open laten staan. <laughs> uren, uren stond die open. Heel de keuken is ondergelopen. Nou. Denk je toch eens even. zeil was niet gevreven. Dag, mevrouw van Doren. Moet u toch eens horen. Hendrik Haan uit koog aan de zaan heeft de kraan open laten staan. Zeven dagen stond hij open. Heel het hele huis is ondergelopen. Denk u toch eens even: alle meubels dreven. Oh. Dag mevrouw Van Wal. Weet u het nieuwtje al? Nee. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. Ha, ha. Zeven weken stond die open. Ha. Heel de straat is ondergelopen. Denkt u toch eens even alle auto's drie? Ja. Dag, Dag mevrouw Verkamp. Weet u het van de ramp? Nee. Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan heeft de kraan het is niet waar. Zeven maanden stond hij open. Op oh, heel de stad is ondergelopen. En denk u toch eens even. Niemand meer in leven. Allemaal zo. Kijk, wie komt er aan? Hendrik, ook aan de zang. Hendrik, hoe is het, hoe het gegaan? Is het had je de gang open laten staan? Oh, zei Hendrik, het was maar even het hele verhaal. Zo overdreven. De keukenmat een kiki nat onverwijld opgedwijd. Zo gebeurt, zo gedaan. Haha, <lacht> zei Hendrik Haan. Alle dames gingen vlug, teleurgesteld naar huis. Dat is iets wat ik nooit meer wil. Want de kwebbel staat niet stil. Want de kwebbel staat niet stil. Want de kwebbel staat niet stil. Staat niet stil en ze zag in de zaal naar de Dominee. De Dominee op dus Dat is stark, dat is stark, naar de Dominee. Na de kark, na de La zie die Dominee. Song de figaro zich maar verstoord? Ging intussen de opera voort En ze zag in de zaal daar de wafelvrouw De wafelvrouw Pardoes ze zag in de zaal daar de toverheks de toverheks maar dus. laat maar zakken laat maar zakken die toverheks zei je pakken zei je pakken zei de toverheks kom er binnen kom er binnen die wafelvrouw ja die binnen binnen binnen binnen zei de wafelvrouw dat is sterk dat is sterk en doem ik niet ik niet riep de vikarof het toneel. Want dat gepraat werd er werkelijk te veel. En ze zag in de zaal ook de barones, de barones Barnes. De unite, de unite, die, die, die barones. In de zweete, in de zweete, zijn de barones. Laat me zakken, laat me zakken, die toverheks. Haha, je ha, pak, ik zei je pak, het zei, zei de toverheks.